De 30 Malinese ambtenaren die zaterdag werden ontvoerd in het noorden van Mali zijn weer vrij. Dat heeft een woordvoorster van de VN-missie in het Afrikaanse land bekendgemaakt. De ambtenaren werden door de tuareg rebellenbeweging ontvoerd tijdens gevechten tussen de rebellen en het leger. Daarbij vielen volgens het leger 36 doden, 28 rebellen en 8 militairen. De Tuaregs hebben bevestigd dat ze de 30 ambtenaren hebben vrijgelaten. De gevechten waren op een paar honderd kilometer afstand van het kamp van de Nederlandse. Nederlandse militairen in Mali. Nederland doet met ongeveer 450 militairen mee aan de VN-vredesmissie. Het Thaise leger heeft de krijgswet afgekondigd, naar eigen zeggen, om de rechtsorde te bewaren. De maatregel houdt in dat de Thaise krijgsmacht de volledige zeggenschap krijgt over het handhaven van de orde. Het leger benadrukt dat er geen sprake is van een staatsgreep. De spanningen in Thailand zijn weer opgelopen sinds begin deze maand, toen een rechtbankpremier China Batra tot aftreden dwong. Er zijn geregeld gevechten tussen tegenstanders en aanhangers van de regering. Vorige week vielen daarbij in Bangkok nog enkele doden. Prinses Beatrix is aangekomen op Sint Maarten voor een driedaags bezoek. Ze is op het eiland om het Koninkrijksjeugdparlement te openen. Aan het parlement doen jongeren mee uit Nederland en de voormalige Nederlandse Antillen. Ze praten met elkaar over de toekomst van het Koninkrijk. Het evenement is onderdeel van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Beatrix woont Zittingen bij en houdt een toespraak. Gouverneur Holiday onthaalde Beatrix op het vliegveld van Sint Maarten. De prinses kwam wat later aan dan gepland vanwege computerproblemen bij de vluchtleiding. Dan nog het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen 25 en 28 graden. Op de wadden iets koeler. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Hey!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 the shoe <laughs> FM